Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de nieuwe reeks ontploffingen in Libanon is opgelopen naar 20. Zeker 450 mensen zijn gewond geraakt... toen net als dinsdag elektrische apparaten van Hezbollah ontploften. Het ministerie van Communicatie meldt dat het gaat om portofoons. Dinsdag waren het piepers. De terreurbeweging zou de apparaten tegelijk hebben aangeschaft. Noord-Italië heeft te maken met overstromingen... In de regio Emilia-Romagna zijn in meerdere steden straten onder water gelopen. De autoriteiten hebben mensen die dicht bij rivieren wonen... opgeroepen om de hoogste verdiepingen van hun woningen op te zoeken. Er wordt gevreesd voor nog meer overstromingen... omdat rivieren in het gebied erg hoog staan. De watersnood volgde op de hevige regenval van de afgelopen tijd. Die zorgde ook voor overstromingen in andere landen in Centraal en Oost-Europa. Daarbij kwamen meerdere mensen om het leven. De nieuwe anti-LHBTI-wetgeving van Georgië leidt tot afkeuring in meerdere EU-landen. Ook mensenrechtenorganisaties spreken zich uit tegen de nieuwe wet. Daar staat onder meer dat Pride-evenementen en regenboogvlaggen op straat verboden zijn. En ook films en boeken over het onderwerp zijn nu verboden. EU-chef Borrell roept op X op om de wet in te trekken. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Georgië met de wet verder van de EU afkomt te staan. De eerste dag van de algemene politieke beschouwingen zit erop. Vannacht rond 1 uur stopte het debat na 15 uur gepraat te hebben over de kabinetsplannen. Premier Schoof beantwoordt de komende dag vanaf 11 uur de vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld. De ambtenaren van de premier bereiden nu die antwoorden voor. Het weer, vannacht blijft het droog bij zo'n 13 graden. Komende dag is het een groot deel van de dag zonnig, maar in de namiddag en avond is er kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden.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 ZANG Sweeter than you, sweeter than you. And I will never find another lover more precious than you, more precious than you. The girl you are, close to me you're like my mother, close to me you're like my father, close to me you're like my sister, close to me you're like my brother. brother. And you are the only one You're my everything, and for you the song I sing. You're all I'm thinking of I praise lot of love For sending me love I cherish every hug I really We'll I'm You're moving me Don't stop Don't stop You're, You're moving me. Meer leuk publiek, moet ik in Delfts cel gaan wonen? Ga ze kalop op klonen. Oh. Heb ik acht verstopte vaten, kan ik morgen niet meer praten? Val ik uit een raamkozijn, zal ik nooit meer dronken zijn? Het maakt niet uit, maar het is mijn dag. Het is mijn dag. Had op de Duitsers komen, Het is mijn dag. Met je pummel, het is mooi, Het is mijn dag, is, is orstlachje. Het is mijn dag. Stel hem aan mijn dag. Wel, Nee, echt niet serieus niet. wel. serieus Het is echt mijn dag. niet serieus niet. Echt niet. Wel, Nee, echt niet. Mijn dag. wel. Het is mijn dag. Oh mama. Echt lachje. We'll be right